De politiebonden en minister Opstelten zijn het eens over een nieuwe CAO. Wat er in het onderhandelingsresultaat staat, wordt pas maandag naar buiten gebracht. Alle politiemedewerkers krijgen dan een mail met een overzicht van de belangrijkste uitkomsten. Vakbond ACP zegt dat er een groot aantal afspraken is gemaakt over allerlei arbeidsvoorwaarden. Er is een half jaar gesproken over een nieuwe CAO. De politiebonden eisten 3% loonsverhoging en voerden vaak actie om de eiskracht bij te zetten. Zoals het niet uitdelen van boetes voor klein en verkeersovertredingen.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 mm <laughs> Het LAX heeft dit jaar minder klachten gekregen over de eindexamens dan vorig jaar. Na de laatste examens vanmiddag lag het aantal klachten rond de 124.000. Vorig jaar kwamen er 136.000 klachten binnen. Het landelijk actiecomité scholieren zegt dat er dit jaar veel fouten in de examens zaten. Volgens de organisatie is het een record dat er zeker 20 aanpassingen moesten worden gedaan. Het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen. Temperatuur daalt na 9 graden. Morgen bewolkt, maar ook periode met zon...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 Yeah. I like you Mm, jouw vrijdagavond, hij is compleet weer van start gegaan. Een nieuwe aflevering van See It. En wie had het ooit gedacht? Justin Bieber bij See It. Ja, geniet er nog even van. Deze track Boyfriend. Is natuurlijk in de Dada Live. Remix, al zou die ding niet hier voorbij komen. En hij is zo lekker. Ik denk dat we het gewoon nog een keertje gaan doen. Maar dan wel een andere keer natuurlijk. Want ik heb zoveel nieuwe platen. En ik kan je zeggen, ik heb hier wat exclusies voor me liggen. Ik heb hier namelijk de nieuwe DJ Raimundo. De ene track Can You Feel It? Hebben jullie al een keer gehoord. Maar ik heb nu ook de nieuwe track Music. En wat is nou het mooie ervan? Hij komt pas over een maand uit. En hier, wij zien het, zijn we gewoon de allereerste. Aller, aller die gaan draaien. Dus een worldwide exclusive. Hierbij zie je het. Straks meer er natuurlijk over. Maar wat hebben we vanavond nog meer in de show? Nou, ik heb heel veel lekkers. Wat dacht je van? Een nieuwtje over Mysterious. Dan komt hij hier naar een uh, beachclub. Hier in Bloemendaal. Welke dat is. Dat hoor je straks. Ja. Keep it sexy and sophisticated. Klinkt dat leuk? Of klinkt dat leuk? Nou, ik weet er veel meer over. Hoor je ook straks meer van. Natuurlijk gaan we kijken naar Bateria van Gregor Salto, dat leuke feestje. Waar gaat het plaatsvinden? Ja, wij weten er wel raad mee. En natuurlijk rond die klok van 10 voor 10. De See It Party Guide. Hij is leuk, hij is gevuld en hij is lekker. Kortom, de komende twee uur zit je helemaal gewijdeld hier op jouw Sivum Zandvoort. See It in de house. En als je van Ibiza tracks houdt, dan is het ook helemaal goed. Deze track van Flashmob, Needin' Me Uit op Defected Records Gaat zeker een gooi doen Dit is See It Mijn naam is DJJK Ik zeg goedenavond De sfeer tijdens Zandvoort Culinaire En jij ja, zit hier binnen tegen een scherm aan te kijken Gelukkig af en toe even naar boven En dan zie je al die mensen, lekkere drankjes, lekkere hapjes Maar wij hebben hier de lekkere muziek Wij zien het in de house En ja, lekkere muziek Dat belooft natuurlijk wat altijd de Leuke feestjes en leuke feestjes Die komen geregeld voorbij hier op het strand van Bloemendaal ja, keep it sexy and sophisticated, de prachtige damesbenen waarvoor deze KISS-editie aan de Bloemendaalse strand een wel zeer luxueuze waarde aan wordt gegeven. Maar voordat we verklappen welke royale ladylike gift deze KISS-editie waarborgt, is het eerste tijd om jou voor te bereiden op het muzikale genot wat de programmering van deze editie biedt. Waarna je enthousiast nog meer leest over de exclusieve early bird ticket actie. KISS is vastberaden, Bloomingdale Beach opnieuw om te toveren tot een sexy and sophisticated... Paradise. Na een feestelijke viering van het tweejaarlijk bestaan pak Kiss op zondag 3 juni, dus aanstaande zondag alweer uit. op een bloemendaalse stand. Zich onderscheidend door een volwassen publiek. Een volwassen zout. En ook ditmaal getalenteerde artiesten met hun zware platen Nou, ik denk dat het wel meevalt, want ze hebben tegenwoordig gewoon USB-stickies. En ja, vanaf 16 uur, oftewel gewoon 4 uur middags, als je net bent en ontwaakt. Van de zaterdagavond garanderen zij jouw gehoor en tot klokslag middernacht Vullen ook de danseressen jouw totaalbeleving aan met Royale X Onder ritmische begeleiding van MC Spider zal de avond meerdere hoogtepunten bereiken Met mega X van Shermanology Gregor Zalto, Lucien Ford, Genaro Villa, Miss Sugarware, Brian Chundro en Santos Pascal Moreno en Tyrone Campbell Ja, dames, hakken paraderen zelfs elegant op de houten vlonders van Beach Club Bloomingdale Zeker met de klassiepaar van Christian Louboutin Pumps. Deze wereldberoemde designer lanceerde zijn eerste schoenencollectie in 1991 in Frankrijk. Waar hij deze collectie sinds 1992 karakteriseerde door elke schoen als handelsmerk te voorzien. Van glimmende rode zolen met aan de binnenkant zijn handtekening. Ja, modebewuste dames doen de titel van deze alinea op het puntje van de stoel zitten. Want Kiss verloopt. Een paar echte Christian Louboutin-pumps ter waarde van 695 euro. Dat is geen kattenpis. Hoe je hiervoor in aanmerking komt is simpel. Haal jouw Kiss-ticket en voer de barcode van jouw entreekaartje in via www.kissmusic.nl. En tijdens Kiss zal op zondag 3 juni om 6 uur stipt bij Beach Club Bloomingdale de winnares bekend worden gemaakt. Ja, de Kiss en de Bloomingdale Beach zijn er al helemaal klaar voor om jou op zondag 3 juni te verwelkomen. Voor de eerste 100 vroege beslissers is er tot 1 mei een bijzondere early beer ticket actie geweest. Waarbij jij voor slechts 5 euro een kaartje kon bemachtigen. Ja de reguliere tickets verkopen is dus al geruime tijd van start. En dan zijn ze helaas wat duurder. Namelijk 15 euro. Maar ja als ik zie wat een leuke line-up hier staat. Mag dat niet te treuren zijn. Wil je kaartjes? Nou dat kan. www.kissmusic.nl Voor de kaartjes of via Ticketscript. En dan kun jij wie weet misschien wel een paar mooie schoenen winnen. Ja, of voor je vriendin natuurlijk. Altijd leuk. Gauw door met lekkere muziek. En dan gaan we doen met House Republic. Oftewel Richard Gray. Misschien ken je hem nog wel. Music sounds better with you. Met een Ibiza sound erachter. En ik zeg al, zie je het is vanavond. Ibiza en knallers. kortom, één groot feest. En ja, straks dan nog, die wereldwijde exclusieve plaats. DJ Raymundo met Music hier natuurlijk. Alleen wij zien het op CFP Sanford.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 Action Jackson Lasst ons testen Nur vom besten Sex setzen Psycho Maiko tight yo Durchgeknallt bleibt so Ballermann scheint so Red, mein Flow Keine lange Weile Wir hängen nicht in Seile Wir machen immer Party Und das alles ohne Keile hey! Ik wil afgeven. Ik wil party, party, party, bis die leuten doorsteken. Party! Ik wil afgeven. Ik wil party, party, party, bis die Leute doorsteken. Party. Party party party, party! party! party! party! Party! party, party, party. ...kunnen draaien, maar... ...hij is zo lekker. Hij, moest, hij is gewoon fout, maar gewoon lekker. Dus we deden hem gewoon hier nog een keertje bij Seed Op jou zie je antwoord. En ja, je luistert hier nu niet natuurlijk alleen voor de leuke platen. Nee, ook de nieuwtjes komen hier voorbij. En ja, op zondag 24 juni 2012 vindt een nieuwe editie plaats van Mysterious... Deze keer is de locatie Beach Club vroeger in Bloemendaal. Het wordt een ware invasie van alle mysterieuze mensen in Nederland. Na de onvergetelijke editie met Afrojack als mystery guest in de Maasilo kon er vervolgens niet uitblijven. Omdat dus het zomer is vindt deze plaats in de grootste strandclub van Europa en is omgedoopt tot Mysterious the Mystery of the Summer. Ja, Tijdens de Nightlife Awards in de Beachclub Club vroeger uitgeroepen tot de nummer 1 strandclub van Nederland. Voor deze editie heeft de organisatie Third Floor besloten om naast een ijzersterke line-up groots uit te pakken met show-elementen en special effects. De naam van het concept Mysterious zegt al genoeg, want de organisatie maakt niet alles vooraf bekend. Verwacht dus een spectaculair strandfeest. Tijdens uh, Mysterious zijn er twee areas. Mainstage, waar house music uit de speakers knalt. Eclectic, area waar de urban sound van Arby tot dubstep voorgeschoteld wordt. En ja, die line-up, ik heb hem hier voor me staan. Daar komt-ie. Gregor Zalto, Sanda, Sandro Silva, Merck McRowland, Moti, Raul Doors, Brian Chundro Santos, Raimundo, Razoon, Lady B, Biggie en MC Dirty B. Ja, de tickets. Kaarten zijn in voorverkoop te koop voor 15 euro via www.mysterious-event.com www.beachclubvroeger.nl En bij alle free record shops in Nederland Wil je eerst meer informatie? Dat natuurlijk, ga dan naar de site www.mysterious-events.com Tot zover dit nieuwtje En jij ja, hoorde ook al DJ Raimundo. voorbij komen Dat hij op dit leuke feestje gaat draaien En ongetwijfeld gaat zijn nieuwe track zeker gedraaid worden door hem Wat een beuker van de plaat En ik heb hem al bestempeld tot ja, een Ibiza knaller 2012. Ga je dat meedelen? Ja, dan ga je vast en zeker meedelen. Wij hebben hem hier bij Sea-it. Exclusief. Pitong heeft hem nog niet. Wij wel hier bij het dus ben je er klaar voor? Dan knal ik hem er nu gewoon in. Exclusief hier bij Sea-it: DJ Raymundo. Music. En leuke feestjes in de escape, En wat ook leuk is... ...wij gaan hier bij het gewoon door... ...want de promo's... ...waar blijven binnenkomen. Alistair Albrecht en Bella Trax... ...die hebben zich samen gebundeld... ...en een heerlijke trek gemaakt. Know you well! En die knallen we gewoon hier lekker erin. Gewoon van de ene promo naar de andere promo. Dit is het op jouw CFM -Hm standwoord. Zometeen... Heel veel nieuwtjes, de party guide en natuurlijk na die klok van 10 een speciale exclusieve mix. Alleen hierbij zie je het. <middels> Let's get to the let's get to know let's get to the let's get to the let's get be one, together. Ik heb hier weer een nieuwtje binnengekregen. Op zondag 24 juni staan Timeless Events en Gregor Salto de handen in één voor de relaunch van het concept Bateria. De perfecte locatie voor de herintroductie is zorgvuldig uitgekozen. Beach Club Royal in Hoek van Holland is met haar grote ruimte, exotische uitstraling en uitverkiezing tot beste strandpaviljoen van Nederland de uitverkorene locatie voor deze speciale happening. Zoals iedereen weet loopt Nederland voorop in de internationale dancing. Niet alleen trends en Dutch House zijn sterke exportproducten. Ook de tropische variant doet het goed over de grens. En het is haast overbodig te zeggen dat Gregor Zalto gezien wordt als belangrijkste voorloper op deze sound. Na vele succesvolle edities door het hele land in bekende clubs en met eigen bateria stages op grote festivals, is nu het moment aangebroken voor een nieuwe editie. Bateria, batterij en drumcel in Spaans en Portugees. Staat voor energie en ritme. Een frisse mix van melodieuze dansmuziek en sexy grooves, gecombineerd met opzwepende klanken uit de tropen en elektronische beats van het hier en nu. Bateria is een uh, plek waar gedanst wordt op warme klanken van bekende DJs en aanstormend talent. Zondag 24 juni is de aftrap van het nieuwe Bateria bij Beach Club Royal in Hoek van Holland. En ja, voor deze speciale eerste editie zal Kregor een speciale 3 uur set neerzetten. En ja, naast optredens van Rising Star Steven Vilein en nieuwkomer Anthony King... er zijn er top live acts als MCG, Chappelle en Glenn Helder. Deze zullen de DJ's bijstaan en er samen met hun een gegarandeerd topfeest van maken. Dus voor in de agenda, zondag 24 juni Beach Club Royal in Hoek van Holland. Je bent vanaf 6 uur avond welkom en het duurt tot 12 uur middernacht. Ja, dan de lijnen... Ja, ik heb hem al voorbij zien komen... En dan de is 18 jaar, Dan mag je naar winnen. En natuurlijk met een kaartje A10 euro. Voorverkoopadressen zijn www.timelessevents.nl. Alle primaire winkels in Nederland. Beach Club Royal en Lacoste. Zonne Studio, Schraafzanden en Schiedam. Tot zover de nieuwtje. Gauw door met de muziek, want we hebben nog heel veel te doen. En we trappen af met deze lekkere plaats van Frankie Rizzardo. On my own. mm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 Two-Face Funks met episode en daarvoor de nieuwe van Frankie Rizzardo, on my own. En ja, dan kijk naar de klok, 10 voor 10 geweest, dat betekent maar één ding. Dus zie party het hier bij zie je het op jouw ZWM Zandvoort. Pak je agenda erbij, want daar komt u hoor. Vanavond kun je naar het feestje Carnival in de Club R in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom en om 5 uur wordt je vriendelijk verzocht het pand te verlaten kaarten zijn 10 euro exclusief V. en de line-up die is niet geheel onbelangrijk Samuel W Specker vs Rick Waldring Job en Jordi back to back met Ben Komar War vs Jimmy B vs Penny Packer en ja er is ook nog een Air 2 met Lopel versus Mind01 Pieter Boten versus Radio 6 Levi Verspeek versus Elken Frank en dit was het feestje dan is er vanavond ook een feestje in The Escape in Amsterdam. Daar is het feestje Golden. De kaarten zijn 12,5 euro exclusief fee. Gelijke tijden, namelijk van 11 uur s avonds tot 5 uur in de morgen. De line-up is groot. Hij is lekker. Roog: Brian Chunder Santos, Miss Sugarware, Richie Romero, Mark McRoland, Pascal Moreno en Tyron Campbell, Pete Rose, Jonathan Eager. MC Prime, Sexy Mr. Eson Sax. Cassie, Cassie on Percussion en de VJ deze avond is Jury. Ja, dan gaan we naar de 2e juni. Dat is morgenavond. Can you feel it? In Club R in Amsterdam. Daar, ja, een leuk feestje. Er is een dresscode. Silver and blue. Het, uh, dat wordt toegestaan. Eigenlijk is het wit. De dresscode is gewoon wit. Alsof je naar Sensation gaat. De line-up, ja, hij is leuk. Jean, Brian S, Mike Scott, Miss Bunty, Mayday. En er zijn verschillende surprise acts. Dus ik denk dat het best wel eens gezellig kan gaan worden. En ja, dan heb je zaterdagavond natuurlijk... Brainwash in de escape in Amsterdam. Kaarten zijn wekelijks 16 euro. Exclusief V. En ze zijn te koop via Logic. De line-up deze avond is de Raymundo. En hij presenteert zijn release party van de singles Music and Can You Feel It In de praktijk betekent het nog wel eventjes twee weken maandje wachten voordat ze officieel in de winkel liggen Maar ja, hier hoorden ze natuurlijk al bij zie het. Wie komt er nog meer? Frederik Abbas en MC Kuro. En in de Eclectic Deluxe staat Danny Canova Ja, je kunt ook naar Summer Clash, de kick-off Op het strand van Bloemendaal bij beachclub vroeger Vanaf 3 uur s middags ben je welkom en tot 12 uur gaat dit hele feest door. De kaarten zijn 10 euro, exclusief VIE of 15 euro aan de deur. De kaarten kun je natuurlijk in de voorverkoop kopen bij Paylogic. Een uh, aardige line-up: Real Oconaria, Sasha Visser, DJ Jean, Urban, Jeroen Post, welbekend van Slam FM, J. Silva, Mixstar, Star, Paul Kicheri, Ronnie Ramsa, MC Genie en MC Iceman. Er is ook nog een tweede area met Dutch Night met Beachmaster, Resident, DJ Mouse, feestcafé DJs, artiesten en more. Ja, morgenavond is er ook Music Republic vanaf 12 uur s middags tot 11 uur s avonds in Rotterdam in het Ziedelingenpark voor 29 euro exclusief ben je welkom. En ja, de main stage: Mark Knight, Funk Agenda, Lucien Fort, Roog. Craiger Zalto, Michael Mendoza Sasha Visser en Jamie Westland Ziggy, Delivio Riven en Aaron Kill. En Bootsman to Bootsman En het wordt gehost bij MC Spider En Mr. V.I. Ja dan hebben we nog een uh, locatie Her Zimmerman Met Errol Alkan Zombie Nation, Live uh, Frans en Shape Life Fraulein, uh, Die Runk Motor, Tansman En Tine er is ook The Warehouse met Benny Rodriguez, Jeff Solo vs Nino en Franke, Frankie. Taras van der Voorde versus David Funk. Smoek Operator vs Taylor Alan. Steven Peters vs Khalil. Tony Netten vs Kadir Palit. Dan is er ook nog I Love Urban met The Flexicon en Zef Dyna. Evans Green, Diamond Spin, Jovenil, Biggie, Marvelous K, Good Sir Edward en Meomania. Ja, dan gaan we naar de zondag. Dan kun je naar de leuke feestjes bij Bloemendaal. Keep it sexy and sophisticated, oftewel Kiss. Bij Beach Club Bloemingdale ben je welkom vanaf 4 uur smiddags. En ja, je weet het. Als je een kaartje hebt om 6 uur, moet je toch wel zijn? Want weet heb jij een paar van die prachtige schoenen gewonnen? Ja, de line-up Shermanology, Gregor Salto, Lucien Ford, Gennaro Villa, Brian Chundro Santos, Miss Sugarware, Pascal Moreno en Tyron Campbell en MC Spider. Ja, je kunt ook naar het feestje House Couture in Beach Club Fuel. Vanaf 4 uur gaat dit feest van start. De kaarten zijn 15 euro euro V in de voorverkoop via C-Tickets of Ticketscript. De line-up is Michael Mendoza, Delivio Liefje Riven en Aaron Kill. Afro Bros Richie Romero Chalina Manu, Manuutu Mitchell Niemeyer En MC Dimitri Nikita Ja tot slot het laatste feestje van deze partyguide: Ex-Pornstar Pure Pirate Pleasure Bij Beach Club vroeger Vanaf 2 uur gaat het al helemaal los Ja When Harry Met Sally Tessie Moore Tony Chacha Chicky the Hit Machine Dirt Caps Sophia Valentine Keur de Dieren De Bende En het wordt gehost bij MC Sherlock dit was de See It party Partykite voor deze week. En ja, ik heb nog één plaatje voor je klaarstaan. De nieuwe van Avicii. 2 million. Zometeen. Een uur lang in de mix. The one and only. Cedric Survey. Dus hou me hier lekker bij Seat. Tot een half uur.